Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De passagierslijst van het cruise cruiseschip bij Italië... wordt waarschijnlijk pas morgen gepubliceerd. Vanmiddag werd gezegd dat die vanavond zou worden vrijgegeven. Waarom het zo lang duurt voordat de namen van alle opvarenden worden gepubliceerd is onduidelijk. De lijst moet onder meer duidelijk worden of en hoeveel Nederlanders... een cruise buiten een reisbureau om hadden geboekt op de Costa Concordia. Een man die vorig jaar in Amsterdam twee mensen uit het water redde... is gekozen tot Amsterdammer van het jaar...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 In het Engelse Family Green heeft de Nederlander Christian Kist verrassend het WK Darts gewonnen. Hij versloeg in de finale van het Leek toernooi de Engelsman Tony O'Shea met 7-5. Kist is na Raymond van Marneveld en Jelle Klaassen de derde Nederlander die het WK van Dartbond BDO wint. Van Marneveld en Klaassen spelen inmiddels al jaren voor de concurrerende Dartbond PDC. Die Kist die zijn WK debut maakt had in de halve finale al afgerekend met tweevoudig wereldkampioen Ted Hanky. Het weer... Koelt stevig af. Vannacht gaat het in bijna het hele land licht vriezen. Morgen overdag zonnig, maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Tap TVM Zandvoort en het programma Peaceful Radio, aflevering 760, nummer 2, uur 2. We zijn begonnen met uh, Asher Queen, je hoort hem op zijn uh, gitaar en deze is de East of East. En op de achtergrond, ja, daar is uh, weer voor de vierde keer, uh, achter en volgende keer, uh, achter Asher Queen. Kerani, kerani.nl. Het is de Wings of Comfort. Celestial Spa bij Nandine van het label Malimba Records. Dat is ons gekomen via Osho.nl. En uh, de eigenlijke website malimba.com. En ja, heerlijke muziek om bij, uh, een beetje bij te komen. Zo ook de laatste cd van het label Phoenix Muziek. Heart Healing van Stefan Guzikowski. En daar gaan we zo ook even lekker voor zitten. Maar eerst ga ik even afscheid voor je nemen, want uh, ja, mijn uh, tijd zit er alweer op. Mijn naam is Benno Veugel en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Peaceful Radio, aflevering 760. Graag tot de volgende keer. Dag.